Wat een prachtige antiek om mee te beginnen tweede uur van de zondagmorgen van hebben. Archie's en Sugar Sugar. Geweldig nagezongen door... Wat was het ook alweer? Ja. Uh, The Stars of 45, weet je nog? Och, allemachtig. Um, welkom bij het tweede gedeelte van de show. je oren lekker verwennen met hun lekkere muziek. Iets meer tempo dan het vorige uur. Maar het blijft wel... Goed te doen, zou je kunnen zeggen. En we hebben straks ook een reportage van Jeroen van Gent. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go en wat er in de reportage zit, dat hoor je straks allemaal. Maar eerst, lekkere muziek van John Paul Young. Wat mij betreft een van de betere nummers van de BG's. Spirits Having uit 1980. Um, ja, eigenlijk wel, hè? Ze hebben natuurlijk wel heel veel muziek gemaakt en heel veel verschillende dingen. Maar dit vind ik dan zelf persoonlijk dan het leukste. Um, verder hoorde je John Young en een van zijn drie grote hits. Lost in Your Love, uh, Love is in the Air, was een van zijn aller... Grootste en zijn grootste was volgens mij Babe, You Let Me Standing in the Rain. Maar volgens mij hebben ze dat opgenomen op hetzelfde melodietje. Maakt verder niet uit, als het maar gezellig is, ook op deze lekkere zondagmorgen. Een beetje vochtig. Uh, ik zie dat de regenverwachting een beetje is toegenomen. Zei ik het vorige uur 0,8 millimeter. Nu zal er toch wel vandaag 1 millimeter regen vallen. Het is wat. Doe et je t'écris ZANG De persoon van Henne doet het net zo goed als zijn vader. Eerlijk is eerlijk, laten we eerlijk zijn. Enrique Iglesias en Rhythm Divine. En Ingrid met tué Foutou. Lekkere Franse muziek hier in de show. Ja, straks een reportage van Jeroen. Vergent over een minuut of acht of zo. Die richting uit zeven, acht, negen minuten er aan hoe lang de nummers duren die er aankomen. Hij gaat het hebben over de vliegvakantie. Kan dat nog wel? Gaat u dat nog doen? Wilt u dat nog? Of denkt u er tegenwoordig ook anders over? Zoals zoveel tegenwoordig. Je hoort dat straks. Nou, onder andere SEAL en Backstabbers. Oh, Ze zeggen hier dat dit een gouden herinnering is. Ja, terecht ook. Zo lekker bij de koffie. Deze zondagmorgen. Gary Packard en de Union Gap. En uh, Young Girl natuurlijk. En Siel met hun uitvoering van Backstabbers. In een ogenblik de reportage van Jeroen van Gente gaat over vliegreizen. Wil je dat nog? Doe je dat nog? Je hoort het over enkele minuten na... Oh, wat een prachtige Cat Stevens. Morning has broken. Nog altijd even prachtig en een mooi rustmoment in de show. Terwijl we hier lekker aan de koffie nippen en met elkaar hier in de studio zitten te kletsen over van alles en nog wat. En inderdaad ook over reizen, want de zomervakanties worden weer geboekt. En doen we dat dan met het vliegtuig? Dat is vanuit Zeeels-Vlaanderen toch ook wel een beetje lastig. Of gaan we toch maar weer met de sleurhut? Nou ja, Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, die ging de straat op en vroeg aan u of u nog wel wil gaan vliegen. Vakantie, dat is vliegen met een vliegtuig naar een lekkere zonnige vakantiebestemming. Alhoewel het weer natuurlijk in Nederland ook uh, ja, mm, geen reden geeft tot vluchten daaromtrent. Maar uh, is dat nou eigenlijk wel zo? Staan de mensen in de rij voor het vliegtuig? Of is er toch een kentering vanwege ja, het klimaat, bijvoorbeeld, maar ook vanwege geluidsoverlast? wordt steeds meer gevlogen op uh, Rotterdam. Ik u kort wat vragen voor de radio. Oh, kort. Ah, goed. Heel kort. oh ja, dus u bent helemaal vol bezakt met, met boodschappen. Nee, de vraag is: gaat u wel eens uh, vliegen met het vliegtuig? Bijna nooit. Bijna nooit. Uh, waarom niet? Ik vind de noodzaak er niet veel in. Oké, okay. er is nogal wat vera veranderd. Uh, mensen stonden in de rij, ze lijkt het, leek het tenminste wel. Er is een beetje toch een soort van kentering ingekomen. Er wordt niet meer. wordt twee keer over nagedacht, laat het zo zeggen, voor het milieu, klimaat. Zit dat er ook achter bij u? Ook, ook? Ja. En, maar ook de financiën? Ja. Maar ook, ook zeker, zeker dat. Ik vind het zo onnodig om, om naar.. Drie uur verder te vliegen. Dan ga ik met z'n allen gaan met de auto of met de trein. Gaat u wel eens met het vliegtuig? Ja. Oké. Okay. <laughs> wat, wat doet u met de vliegtuig? Gaat u vakantie? zaken zakenhuis? Dit jaar blijf ik in Nederland. dus geen vliegtuig dit jaar. D dit jaar niet? Nee. Wat doet u met de vliegtuig? We gaan met vakantie waarschijnlijk? Uh, ja, hoofdzakelijk wel. Ja. Ik hoef, uh, zakelijk uh, hoef ik niet te vliegen. Dat, dat hoeft ik, niet. Uh, ik werk hier. dus Dat, dat uh, is makkelijk. <laughs> ja, ja, ik hoef niet met het vliegtuig. Nou ah, ja, zelfs de KLM die zegt nu van uh, wat was er weer van uh, denk er twee keer over na of zoiets. Mm -hmm. uh, ja? Vliegen maar met maat of zo. Ja? Wat vindt u van dat soort nieuws? Ja, daar uh, sta ik volledig achter. Ja. Eerlijk gezegd. Want uh, bedoel, je kan natuurlijk... Uh, dat je eens één keer per jaar gaat vliegen... Maar er zijn natuurlijk uh, ook mensen... En oh, sowieso vliegtickets worden steeds goedkoper. Ik vind dat ze best wel duurder zouden kunnen zijn... Uh, om het een en ander te compenseren. Maar ook om mensen gewoon uh, nog eens even drie keer achter de oren te laten krabbelen voordat ze boeken. Ja. Ja, ik denk dat ze, dat ze het vliegen fors duurder mogen maken. Dat, dat zou voor mij geen probleem zijn. Oh ja, En dan vergeet ik nog geluidsoverlast natuurlijk bij aan-, en, aan en afvliegroutes. Ja, Is ook, dat nog een punt? ook. Nou, ik moet zeggen dat het, uh, het, het... Het neemt wel toe. Ik heb er nog geen hinder van. Overvliegende vliegtuigen. Over... Ja, precies. Overvliegende vliegtuigen. Ik heb wel het idee dat de aanvliegroutes soms veranderen. Ik bedoel, de laatste... Uh, vorig jaar was ook een periode dat de uh, aanvliegrouten echt over Barendrecht kwam. Ja, dan hoor je die vliegtuigen, ja, ach. Uh, ik denk dat de basis heel erg anders ligt uh, aan het uh, gebruik van de grote kolencentrales en uh, de plastic soep en dergelijke. En ik denk dat de uitstoot uh, wel degelijk er iets mee te maken heeft, maar niet uh, in uh, uh, contrast staat met ten opzichte van wat we voor de rest allemaal vervuilen. Dus. En dan gaan we met een vliegtuig op om, om, om, om vakantie, met de familie of zo? Uh, familie of vrienden, inderdaad. En ja. verder, ja, dus ik ben niet in de positie om privé zomaar overal heen en weer te nee, vliegen. Nee, nee, nee. Uh, vliegtuig. Ja, nee, het is mooier dan allemaal met de privé naar de Eurotop top vliegen voor het klimaat. Ah, dat is een goeie. Ja, dat is een goeie. geef geeft niet een goede voorbeeld uh, Nee, verder van zelfs. Ja, ja, ja, ja, ja. Gaat u wel eens met het vliegtuig, is de vraag? Uh, eens nooit. Nooit? Nee. Dat lijkt wel of er iets achter zit van... Uh, is dat, heeft dat met klimaat te maken eventueel? Of is nee. dat toeval? Nee, hoor, toeval. Ik denk wel twee keer na, maar ik moet zeggen dat als je nu nog steeds de prijzen vergelijkt, of de prijs vergelijkt, de prijs voor het vliegen is nog steeds dusdanig goedkoop. Dat de afweging tussen auto en vliegtuig soms nog wel heel lastig wordt. En dan staat het milieu soms nog wel eens op de tweede plaats. Nou, ik ben op zich wel met het milieu bezig. Eerlijk gezegd niet met het milieu ten opzichte van het vliegen, nee. Bent u vroeger wel met vliegtuig geweest? Uh, in totaal drie keer, denk ik. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik ben van de radio. Mag ik u kort wat vragen? Zeker. Heel kort. Het gaat over vliegen. Gaat u wel eens, ja, niet, ik bedoel niet van die, van die beestjes, nee, <laughs> maar okay. gaat u wel eens met het vliegtuig op vakantie? Uh, Jazeker, jawel. Ja? Ja. Uh, mag ik vragen, ja, hoe vaak dat dan is? Mm, nou, hooguit één keer per jaar. Oh, ja. uh, misschien één keer per twee jaar. Ligt eraan, uh, Of toch een extra vakantie willen, zeg maar. Vaak met zoon of dochter. Voor een studie die ze gehaald hebben of iets dergelijks, meestal voor of na jaar. Een beloning. Een beloning en dan ja, naar een eiland. Dus ja, dan uh, is er heel vaak wel uh, vliegen bij, zeg maar. Uh, ja. Gaat u wel eens met het vliegtuig, is de vraag? Uh, ja, we gaan wel eens met het vliegtuig. Oké. Okay. En de vraag is dan, ja, hoe vaak? Wisselt. Ik <laughs> denk, de, we gaan nog eens naar Schotland en meestal vliegen we dan wel. Dus ik ah. denk elk jaar wel een keer, ja, toch wel. Oké, okay. nee, de, de vraagstelling is in het licht bezien van de klimaatverandering ja. en milieu enzovoort, u heeft het vast meegekregen? Ja, daar zitten we ook inderdaad wel, uh, de discussie over de zin van wanneer stoppen we met vliegen en het is een beetje balans tussen hoe ontzettend lang het kost om er te komen, als we voor een meeting gaan en nou ja, dan is het toch nog even vliegen. Maar het is wel een discussiepunt. Ja. Ja. Ja, en is het een afweging om dan het vliegtuig eventueel eens een keer ja, te schrappen en dan heb ja, ik een alternatief, een ander vervoer meerijden met iemand? Nee, het dat het punt is, het duurt zo ontzettend lang. Dus dat is een beetje oh. de balans nu tussen ja hoeveel tijd kunnen we onderweg zijn ja. en, en, en vliegen, terwijl andere dingen. Dan ga je. Ja, ook met we treinen ook, uh, we, we rijden auto, we delen auto, weet ik wat. Maar dat is inderdaad dat... Uh, ja. ja, de KLM zegt dus van zoiets van... Uh, wel vliegen, maar denkt er nog eens over na. Zelfs de KLM, dat is gewoon een commerciële... Ja, Wat vindt u daarvan? <laughs> uh, ja, ze willen natuurlijk voorkomen dat er helemaal niet meer gevlogen gaat worden. Uh, ja. Ja. ja, dat denk ik. <laughs> Respectiefelijk dat ook wij, ook, hoewel we zelf vliegen... vinden we wel dat vliegen veel te goedkoop is. En dat gewoon, net als benzine, dat er taks op zit... Dat het, heel, norm, dat het eigenlijk, ja, heel normaal zou zijn dat. Dan zouden we ook nog steeds de, uit, hè, de keuze hebben van ga je uh, voor tussentijd en geld. Maar het zou wel een stuk eerlijker zijn. En, en wat betreft geluidsoverlast, dus aan- en afvoerroutes over de... Uh, ja, is, dat, is dat nog iets wat u meegekregen heeft? Last van? Uh, nee, zelf weinig last van. Tuurlijk hoor ik wel wat vliegtuigen ook langskomen. Maar uh, last, ja. Het ligt eraan hoe gewend je het bent. Vroeger woonde ik in de buurt van een, een metrolijn. Oh ja. ja, als je ja. dat in het begin dan hoor je dat. En op een gegeven moment zegt de visite van, hoorde je, er kwam een meter langs. Maar dat dan valt weg, dan hoor je het niet meer. Dus het is ook wel een gedeelte gewenning. Maar als het erg dicht langs komt, ja, ik kan ik me voorstellen, zeker vliegtuigen, dat dat behoorlijke hinder kan geven. Ja. Nou, is er veel in het nieuws, uh, het, klima het klimaat en milieu, en ook nog wel geluidsoverlast. Uh, het schijnt eerder toe te nemen dan af te nemen, ondanks alle ja, tegenwerpingen die je kan uh, opwerpen bij vliegen. Uh, heeft u daar nog iets van meegekregen? Ja, ik hoor het wel ook in het nieuws, zeg maar. Dus het uitbreiding van Schiphol, Lelystad en al dat soort, dat soort zaken. Ja, daar krijg ik wel wat van mee. Ja, het, is, het is moeilijk om, om in te schatten als je er zelfs niet dichtbij woont. Ik weet ook niet wat, wat er in het verleden aan locatieplannen en dergelijke opgegeven is. Dus ja, daar zou ik voor de rest niet zo heel veel over kunnen zeggen eigenlijk. Ja, de minister zegt dan, de verantwoordelijke minister die zegt, ja, stilstand is achteruitgang. Nou, overal willen we marktwerking hebben. Dus ja, dan is het daar ook. En dan, ja, dan heb je dus ook goedkopere maatschappijen. Nou ja, oké, maar zijn je algemene maatregelen opleggen, maar dan wordt het overal, denk ik, percentagegewijs duurder. En dan zal de goedkoopste maatschappij nog waarschijnlijk nog steeds zo goedkoop verblijven. Alhoewel daar de tickets dan wel iets duurder worden. Kortom, die marktwerking, biedt geen oplossing voor milieu- en klimaatproblematiek, hoor ik eigenlijk impliciet zeggen. Dat denk ik niet. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Mooie herinnering aan uh, George Michael, deze outside en uh, body and body ervoor met Kalimba uh, de Luna. Ik kijk even op onze website, en uh, je weet het, uh, het is de. Nieuwsite van Zeeuws-Vlaanderen, onze website go-rtv.nl Ik pak er even een bericht uit van afgelopen vrijdag, dus van een paar dagen geleden, maar wel uh, toch wel leuk om te lezen, want ik heb in een van de straten gewoond waar het over gaat. Hoe groen wil je de binnenstad van Teneuzen eigenlijk wel hebben? Daar kun je over meedenken met de gemeente. Dat is een mooie zaak natuurlijk. En dan zie ik opeens dat, uh, ja, toch wel heel grijze straten als de Nieuwe Diepstraat, de Dijkstraat, uh, de Vlooswijkstraat en natuurlijk het Tolenstraatje waar ik in heb gewoond, dat dat een groene opfrisbeurt kan gebruiken, dat lijkt me wel. Want die straatjes zijn tamelijk grijs. Wil je erover meepraten? Dan kan dat. Uh, op onze website staat het adres van waar je kunt reageren bij de gemeente Terneuzen. Dus uh, het is interessant als je in de binnenstad uh, woont van uh, Terneuzen. Dan heb je natuurlijk in Sas van Gent en uh, Axel natuurlijk helemaal niks aan. Maar het is wel leuk voor de Terneuzenaren. Laten we eerlijk zijn. Goed. www.go-rtv.nl. Daar vind je alle informatie. 失了 Sheila dear Sheila said she loved me She said she'd never leave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 Mijn moeder een hele grote fan was van Tommy Roe onder andere. Ja. En daarom draaiden we Sheila uit 1962. Zo lang geleden dat hij dat nu maakte. Zo'n beetje aan het einde van deze aflevering alweer van. Ja, de zondagmorgen van GoFM. Wat is de tijd snel gegaan. Het is alweer zo'n beetje afgelopen. Ik heb nog één nummer voor je. dans de wind en dan nog even wat violen of zo. Kijk wel even wat voor instrumentaaltje we hebben tot aan de mededelingen en het nieuws. Ik dank je weer vandaag voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was en dat je me hebt uitgehouden, zal ik maar zeggen. Ik ben er volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn rond een uur of tien. En dan hoop ik dat jij daar ook weer bij bent bij een nieuwe aflevering van deze show. De zondagmorgen van GoFM. Ik wens je dus een hele fijne dag. Ondanks dat het een beetje een treurige dag is en vochtig blijft. Maar de belofte is morgen een hele warme dag. 17 graden, dus dat belooft wat. De lente komt er echt aan. Mooi dag. De dag is weer begonnen. Al is het dan nog vroeg, je voelt je nu al moe. Maar zoveel strijd, dat de dag is overwonnen. Je ruimt de kamer op, de afwas in het zon, je neemt de.